De waterstand in de Nederlands rivier is hoog door de regenval... in Duitsland en Zwitserland. In de buurt van het gehucht Staafzand in Drenthe... is een vrouw met haar twee kinderen opzettelijk een kanaal ingereden. Een zoontje van twee is verdronken. De moeder en de dochter van zeven konden uit de auto klimmen. Volgens de politie is de vrouw van 33 verward. Ze is aangehouden.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 Hij komt er weer aan, de Radio 2 Top 2000. Het muzikale hoogtepunt van het jaar. Vanaf eerste kerstdag op Radio 2, Nederland 3, Cultura24 en Radio 2.nl. Ook de AOW-bedragen en betalingsdata van 2013 vindt u op svb.nl. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Vier minuten over vier, straks in het uur VVV Roda, maar nu nog lopend Feyenoord, Groningen, Ronald van der Geer. Met een nieuwe tussenstand, want het is 1-1 geworden. Van Dijk is de maker van de goal, actie schet aan de rechterkant. Die mag voorzetten, dan wil de vrij wegkoppen, kopt ook wel weg. Maar in de voeten van Van Dijk, die daar nog stond te verdedigen... omdat even daarvoor een vrije trap van Kielum genomen mocht worden. En dan schiet Van Dijk die bal achter Mulder vanaf de linkerkant van het strafstroomgebied. Daar is Groningen weer met een voorzet en oh de leeuw, bijna met de 2-1. De voorzet is van de rechtsback Kappelhof en de Leeuw heeft de kans van zijn leven. En mist dan op een haar na die voorzet en zo ontsnapt Feyenoord aan een achterstand. Ja, gaat het nog wel het een en ander gebeuren. Daar hebben we lang op moeten wachten, maar Van Dijk zorgt ervoor dat het weer een echte wedstrijd is. Nog 11 minuten, Feyenoord-Groningen 1-1. Sjoe je wist gelukkig wie er ging winnen. Wat kon je hem nog wel herkennen aan bij de finish? Nee, hij was moeilijk te herkennen. Hij veegde zijn shirt nog wel een beetje schoon. Toen wist ik in elk geval van welke ploeg hij was. Nee, maar het was duidelijk Kevin Powels, De man die eigenlijk al vanaf het begin van de wedstrijd in namen. Daarbij die citadel als eerste rondreed. Die uiteindelijk ook die solo bekroonde met een prachtige overwinning. Hij wint hier de wereldbekerwedstrijd voor Sven Nijs op de tweede plek. Die reed Niels Albert in de finish nog voorbij. En op de derde plek, daar eindigde dan Niels Albert. En nu zien we Thijs van Amerongen als beste Nederlander binnenkomen. Thijs van Amerongen rijdt Lars van der Haven voorbij. Van Amerongen wordt zevende, Van der Haven wordt achtste. Hebben de belangrijkste mensen in elk geval binnen. En weten we ook dat Marianne Vos in de eerste Wereldbekerwedstrijd van dit jaar gewoon derde eindigt. We polo bij de mannen. Polar Beers BZC. BZC greep langzaam de mag. Bob van der Tak. Ja, BZC lijkt toch wel op weg naar de tweede beker in de clubhistorie. Want uh, 6-4 is nu de stand aan het einde van de tweede periode. Nog even een doelpunt van Lars Reuten, waardoor de marge op 2 kwam. En uh, Polarbeers heeft het uh, moeilijk tegen de landskampioen. 6-4 voor BZC. Dit uur straks is ook nog om half vijf de laatste wedstrijd... in ons betaalde voetbal van 2012. Venlo tegen Kerkrade, zeiden we vroeger tegenwoordig. vvv Roda JC. Dat was yesterday. We gaan naar de Rotterdamse Kuip. Gaan ze als vierde, vijfde of derde de winterstop in? Wat wordt het allemaal? Feyenoord, Groningen, Ronald. We weten het over 6 minuten. 1-1 is de stand. Feyenoord na 58 minuten op een 1-0 voorsprong. Maar Van Dijk heeft dus een paar minuten geleden de 1-1 gemaakt. Heel andere wedstrijd, heel ander beeld ook. Het is nu echt een gevecht. Omdat Groningen zich minstens gelijkwaardig voelt aan Feyenoord. En even zoveel druk zet eigenlijk op het elftal van Feyenoord als Feyenoord dat doet op het team van FC Groningen. Feyenoord heeft ook eigenlijk nauwelijks meer iets gecreëerd. FC Groningen, nou ja, eigenlijk ook niet. Dus wat dat betreft speelt het spel zich vooral op het middenveld af. En worden daar heel veel fouten gemaakt. Nu ook weer Van Dijk met het wegwerken. Nadat de bal wat raar stuitte op het veld. Schiet hem in één keer de tribunes in. Feyenoord mag weer ingooien. Sivkovic is er bij Groningen nog bijgekomen. Als vervanger van de Leeuw. Die dus wel een hele grote kans kreeg. Maar die hebben we in de uitzending nog gehoord. En bij Feyenoord is Filena vervangen door Former. Immers namens Feyenoord. Krijgt een tikje van Van Dijk. Kuipers laat het doorgaan. Jan Maat schept de bal straks op gebied in. Boetjes komt door. Daar komt Immers. En daar komt ook Luciano da Silva. Is nu wel als een haast een goal uit. Om die bal net weg te plukken. Voordat immers gevaarlijk kan worden. Maar wat is het ineens leuk. Een wedstrijd die heel lang op slot zat. Waar eigenlijk niks aan was. Is nu ontbrand in een echt voetbalgevecht. En dat kan ook niet anders natuurlijk. Want beide helftallen willen nu. Voelen nu dat er een resultaat mogelijk is. En met name Groningen heeft daar lang niet in geloofd. Heeft lang gedacht dat het ene punt. Dat dan door Van Dijk misschien wel binnengehaald kon worden. Het maximaal haalbare was. Maar voelt inmiddels dat er gewoon meer in zit. Maar ook Feyenoord wil natuurlijk dit seizoen afsluiten. Met een, of de, deze helft van het seizoen afsluiten. Sluitend met een overwinning. Immers schept de bal het gebied in vanaf de rechterkant. Daar is Boetius. Maar de bal van Boetius vanaf het hoofd van de aanvaller van Feyenoord. Naast de goal van FC Groningen. Nog vier minuten. Luciano da Silva gaat een balletje halen. Hij gaat een doeltrap nemen. Voor Hoek kreeg net ook nog een aardige kans trouwens om te schieten dat eerst immers een kopduel had gewonnen. De bal in het gebied voor de voeten kwam van de invaller van Feyenoord. Maar hij schampte de bal slechts, kon dus niet voor gevaar zorgen. Lange bal van Luciano da Silva op het hoofd van Matthijssen. Waardoor de bal weer snel terug is op de helft van FC Groningen. Boeci is... Uh... Wel gelooft in die kopbal van Matthijssen. Aan de linkerkant op avontuur gaat. Sliding van Kappelhof. Bal over de zijlijn. In gooi voor Feyenoord. Dat gaat Martensindy doen. Halverwege de helft van Groningen. Aan de linkerkant. Wie is aanspeelbaar? Dat is Boetius. Krijgt Martensindy de bal terug. Gaan ze snel weer naar Klaasie. Klaasie schept hem maar weer is het gebied in. Daar gaat immers de lucht in. Pellen ook. Maar uiteindelijk kan iemand wegwerken. En daar is Pelle. En toch De 2-1. Er wordt weggewerkt bij FC Groningen, maar de bal gaat niet terug het veld in, maar richting de goal. En dan is Pelle, ja, hij is er weer bij als een uh, dieveltje uit een doosje daar ineens op het 5 meter gebied. Rechterpunt en schiet de bal achter Luciano da Silva. Wat een gekke middag is dit en wat is deze wedstrijd laat op gang gekomen. En wat is Pelle dan toch weer beslissend voor Feyenoord. En wat is de opluchting groot. Graziano Pelle viert feest, terwijl een meter verderop Luciano da Silva zijn zonde zit over. Denken, maar hij kan daar niet zoveel aan doen. Het is Klaassen die de bal inbrengt. Dan wordt er een nu wel gewonnen door Immers. Dan moet er weggewerkt worden. Nee, Immers is het die uiteindelijk die bal nog raakt. Terwijl ik denk dat er een speler van Groningen die bal wegwerkt. Is het Immers samen met... Uh... Een van de spelers van Groningen die de bal raakt. Maar Immers is het meest overtuigend in dat duel. Het is schet die daar in de buurt is. En uiteindelijk komt die bal dus toch voor de voeten van Graziano Pelle. Is het geen buitenspel. En schiet hij vanaf 5 meter de bal zo vanaf de rechterhoek. Toch langs Luciano da Silva. Staat Feyenoord voor de tweede keer in deze wedstrijd op een uh, voorsprong. Is het nu 2-1 en is de tijd nog kort. Want nog maar 2 minuten en de extra tijd resteren dan voor FC Groningen. Om nog een resultaatje weg te halen hier. Of gaat FC of gaat Feyenoord het seizoen dan toch afsluiten met een overwinning. En stijgt het door naar een gedeelde derde plaats van de Eredivisie. Waar het dan staat met Ajax. En dat is na de winterstop de eerstvolgende tegenstander ook voor de Rotterdammers. Want Ajax, Feyenoord, daar starten we de competitie mee. Daar herstarten we de competitie mee. Lange bal van Feyenoord richting Verhoek komt er niet aan. FC Groningen neemt over. Moet uh, weggewerkt worden door, ja, door Kappelhoff. Maar uh, die krijgt Burnett is dat. Die krijgt die bal uh, alleen maar over de zijlijn. Heeft ook kramp. Is ook moe. Hij was het overigens die net uh, samen met Immers naar de bal ging. En hij raakte hem net te laat. Immers krijgt dus de assist van uh, de goal van Pelle op zijn naam. Boetius gaat eraf bij Feyenoord. Nelon. Komt er voor hem in. Dan wordt er dus wat defensieve zekerheid ingebouwd. Gaat Nederland links-back spelen. En zal er dus iemand kort voor de defensie gaan spelen. Maar het is in die centraal. En zo gaat het allemaal dan opgelost worden. Daar komt Nelom als linksachter in het veld. En we kijken waar de bal is. Die is bij Jan Maat in zijn handen. Want Feyenoord mag ingooien vanaf de rechterkant. Pelle, goede aanname tussen twee man in. Krijgt dan een tikje van A.G. Loorde. Feyenoord krijgt een vrije trap tegen de zijlijn aan. Aan de rechterkant in de buurt van het strafschopgebied van FC Groningen. Jan Maat zegt, nou doe maar rustig aan. Er zijn ook niet heel veel Feyenoorders van achteruit die te maken om... Uh de gang te maken naar het stadsopgebied van FC Groningen. Het is nu gewoon consolideren met nog een halve minuut en de extra tijd op de klok. Janmaat moet die vrije trap nemen en de spelers van Groningen moeten wat verder wegstaan. Pelle zegt, geef hem nou maar aan mij. Ik sta een meter bij je vandaan, Janmaat. maar speel mij nou maar in de voeten aan. Ik zorg wel voor enig oponthoud. Nou, dat doet Pelle dan ook, want hij houdt die bal lang vast. Nog altijd heeft hij hem, maar dan heeft hij hem in al zijn ijver wel over de zijlijn geduwd. En mag FC Groningen dus gaan ingooien en moet Feyenoord weer de defensieve stellingen innemen. Groningen zal toch echt het idee hebben... We hebben van, nou ja, speel maar opportunistisch in de slotfase. Misschien halen we er nog wat uit. Vier minuten nog. Van Dijk speelt nu voorin. Dat is de reden ook waarom Nelom in het veld is uh, gekomen. Van Dijk gaat nu voorin spelen en dus een extra verdediger voor uh, Feyenoord. Dan kunnen Martens, Indy, De Vrij en Matthijs ervoor zorgen dat in elk geval die Van Dijk onschadelijk wordt gemaakt. Maar daar is Sivkovic. Sivkovic in het strafschopgebied van Feyenoord tussen drie man in. Maar De Vrij wint het duel. Bal weggewerkt, maar niet voor lang. Wordt weer teruggebracht door FC Groningen. Door Kappelhof in het Schafzorpgebied. Weer weggewerkt door Matthijssen. Opgevangen door Martens Indy. Weggeroeid richting de helft van FC Groningen. Maar daar staan niet veel Feyenoorders meer. Dan Burnett weer met een lange bal. Richting het Schafzorpgebied van Feyenoord. Immers moet daar wegwerken. De Vrij doet dan de rest. En FC Groningen vangt via Bakuna weer op. Adjil in de middencirkel. Even lastig gevallen door Verhoek. Niet meer dan dat. En Groningen gaat opbouwen via de linkerkant. Daar is Kierm. Speelt hem weer terug naar Agilore in de as van het veld. Die gaat hem weer richting het strafstofgebied transporteren. Daar komt Mulder. En Mulder heeft de bal te pakken boven Van Dijk. Van Dijk wilde natuurlijk zijn hoofd wel tegen die bal zetten. Kijk nu ook. Naar zijn medespelers van ja, dit is dan toch niet de manier om mij aan te spelen. Mulder neemt zo zijn tijd met het nemen van die uittrap. Nu doet de keeper van Feyenoord dat. Die bal gaat uh, meer de lucht in. Nadat hij echt uh, op de helft van Groningen terechtkomt. Wordt hij weer teruggekopt door uh, Sparf En is Groningen daar weer met uh, Sivkovic. Martins Indi werkt weg. Vormer half. Klaas hier helemaal niet. Bakuna kan dan de bal weer terugbrengen. Als hij een nu wel wint van Vormer. Maar dan is de rust zelf. Lex Immers. Die dan steekt op Pelle aan de linkerkant. Bal over de zij. Groningen heeft de bal dus weer terug. Op eigen helft nog. Aan de rechterkant. Halverwege de helft van Groningen. Bal terug naar Luciano da Silva. Anderhalve minuut van de vier minuten extra tijd voorbij. Lange bal van de keeper van Groningen. Bakuna kan er niet bij. Nelom ontvangt. Drie meter voor de middenlijn. Laat hij het dan ook weer liggen. En neemt Martens in die het heft in handen. Door die bal maar weer ver naar voren te schieten. Richting Westlieverhoek. Wint en ook valt. kopduel nu wel van Burnett. Gaat nu naar de rechterkant. Westlieverhoek. De invaller bij Feyenoord. Balletje aan de voet. Komt ook Sparnoff nog storen voor hoek is nog altijd in balbezit. Draait knap weg. Bij die twee, speelt aan in de as van het veld die verplaatst naar Nelom aan de linkerkant. Moet even inhouden. Halverwege de helft van Groningen speelt Pelle aan, krijgt de bal weer terug. Het gaat allemaal niet met heel veel overtuiging, maar Nelom heeft die bal aan zijn voet en zal denken ja, zolang ik die bal daar heb, kan Groningen niet scoren. Bij de cornervlag geeft hij de bal wel laag voor, maar daar is niemand van Feyenoord en het wegwerken is dan van Agilore uit eigen strafschopgebied richting de helft van Feyenoord. Daar waar Martens Indy rond de middenlijn die bal weer terugkopt. Dan doet Sparta hetzelfde, maar dan met de voeten richting de helft van Feyenoord. Richting het Strasopgebied van Feyenoord. Waar van Dijk een kop nu wel verliest. Jan Maat wegwerkt. Maar Groningen weer overneemt. Met schet aan de rechterkant. Verslikt zich eigenlijk in het balbezit. Kan Martens Indi weer wegwerken. Weer een lange bal die bij niemand terecht komt van Feyenoord. Bij Luciano da Silva. Keeper schept hem weer het schafstropgebied van Feyenoord. in, Althans in die richting. Kierum kan aannemen drie meter voor dat schafstropgebied van Dijk. Ja, dat is geen handige jongen als het gaat om een man passeren. Verliest het duel van Immers. Maar Feyenoord krijgt de bal niet weg. Voorzet van Burnett Mulder. Voorzet komt vanaf de linkerkant. Erwin Mulder is de man die dan alle rust bewaart. En die bal plukt en tegen zijn verdediger zegt. Jongens, alles zal goed komen, Nog een minuutje te spelen. De spanning is groot. Mensen blijven allemaal zitten. Normaal zie je iedereen richting het parkeerterrein gaan. Dat gebeurt nu niet, omdat die spanning gewoon op die wedstrijd zit. Die wedstrijd die zo laat op gang kwam. Maar uiteindelijk is het toch weer Graziano Pelle met twee doelpunten die er waarschijnlijk voor gaat zorgen dat Feyenoord gaat klimmen op de ranglijst en in elk geval drie punten overhoudt aan dit duel. Ik kijk naar Koeman, die boos is, die, die nerveus is, die zijn ploeg werkelijk naar voren schreeuwt. Weg van die kwetsbare plek daar achterin, waar immers nu een duel verliest van Van Dijk. Pijn heeft ook aan de enkel. En Kuipers besluit om gewoon een doeltrap te geven. Omdat de bal uiteindelijk via Van Dijk over de achterlijn gaat. Mulder neemt zo eens de tijd. Nog zeven seconden op de klok als Mulder die bal gaat halen. Die doeltrap gaat nemen. Van Dijk gaat naar um, Kuipers kijken en zegt... ...joh, opschieten scheidsrechter. Of tel er op zijn minst een minuut bij. Want Feyenoord is hier seconden aan het sprokkelen. Natuurlijk is Mulder dat aan het doen. Want hij is al een minuut bezig om die bal klaar te leggen. En een doeltrap te gaan nemen. Maar dat zal het laatste zijn wat Kuipers gaat toelaten in uh, deze wedstrijd. De fluit is inmiddels al naar de mond gegaan. Ik denk dat hij op het moment dat de bal in de lucht is een einde gaat maken aan deze wedstrijd. Ja, ja, dat doet hij. Feyenoord wint. Het is met hangen en wurgen. Want Groningen heeft in de slotfase echt nog wel een wedstrijd van gemaakt. Maar het is de man van dit half jaar bij Feyenoord. Graziano Pelle die er met twee doelpunten voor zorgt. Dat Feyenoord in elk geval, ik zie Koeman met een grote glimlach. Met een goed gevoel aan de kerstdis gaat. Want het gaat uh, stijgen op de ranglijst. Het komt gelijk te staan met Ajax. En de eerste wedstrijd. In januari is Ajax Feyenoord. Zij staan gemoedelijk 3 en 4 met 37 punten. Want de Ajax verspeelde dus twee punten door 0-0 te spelen bij Utrecht. Aan kop PSV en Twente met 40. En onderaan pakte Willem 2. een punt 0-0 bij RKC. Dat waren dus de drie uitslagen van vandaag. En straks volgt nog VVV Roda. We gaan eerst even nu waterpolen. Eh, Polar Biers BZC, hoe is het inmiddels, Bob van der Tak? Ja, respect voor Polarbeers dat zich nog absoluut niet gewonnen heeft gegeven in deze wedstrijd tegen landskampioen BZC. BZC dat zo halverwege de derde periode 9-6 voorkwam. Een Margie van drie, onder meer door twee fraaie treffers van Joran Vrouwenvelder. Maar daarna drie doelpunten op rij van uh, Polarbeers. Ze zitten inmiddels aan het begin van de vierde periode. En het is 9-9. Roel Heestermans, Richard Van Eck en Jeroen Cavalier scoorden. En zo is uh, alles nog volledig open in deze bekerfinale, krijgt BZC wel een strafworp nu om de leiding opnieuw te nemen. Otto Friek gaat dat doen. De Hongaar, de aanvoerder van de ploeg uit Borculo, wacht even totdat de scheidsrechter zegt dat hij mag. Hij mag en hij zit erin, die bal. Het is 10-9 voor BZC. Toch weer op voorsprong BZC. Maar ze hebben toch veel problemen met Polar Beers. Ja, misschien is BZC ook wat vermoeid. Dat zou kunnen van de Europa Cup bezonjes van de afgelopen Week in de Champions League van het waterspolo speelde BZC een uh, zware wedstrijd tegen ZF Eger uit uh, Hongarije. De ploeg van uh, Willem-Wouter Gerritsen is dat. En dat werd een uh, flink pak slaag. 17-6. Maar goed, dat is op zich niet zo verwonderlijk, die uitslag. Want het Hongaarse waterpolo dat staat op een veel hoger niveau dan het Nederlandse waterpolo. Nu de kans voor polarbeers om weer gelijk te komen. En dat lukt... Dankzij Richard van Eck, een oud speler van BZC, werd de afgelopen twee seizoenen nog kampioen met de ploeg uit Borculo, En nu dus scorend tegen zijn oude club. En hij brengt de stand weer in evenwicht 10-10 in de vierde periode. Veel spanning hier in zwembad Aquarijn in Alpen. Kijkt van mij nog uh, wat voetbalberichten. Allereerst uh, Swansea City, met vorm dus voor het eerst sinds twee maanden... weer onder de lat, hield thuis Manchester United... de trotse koploper van de Premier League op 1-1. Dat betekent dat United wel gewoon aan kop gaat. En vier punten voorsprong heeft op Manchester City. Later op de middag speelt Chelsea daar overigens ook nog. En in onze eigen Jubilair League is FC Den Bosch uh, teruggekomen... met een doelpunt van Seuntjes. Het staat 1-2 tegen Top Os. En de wedstrijd bevindt zich in blessuretijd. me there Franklin, I say a little prayer for you. Het is inmiddels afgelopen bij Den Bosch tegen Top Os. Eindstand is 1-2 Top Os. Doet dus belangrijke zaken daar onderin, want die hadden die punten hard nodig. FC Utrecht uh, hield stand vandaag tegen Ajax. En je mag met name zeggen, in de eerste helft hielden ze vooral stand. Daarna waren ze gelijkwaardig. De eerste helft hadden ze misschien wel op een ruime achterstand kunnen staan. Moeten staan. Maar ze hielden dus stand. Trainer Jan Wouters ja, Dat klopt, maar ik ben, ben tevreden met het punt. Uh, wij hebben het niet zo, we weten dat er allemaal uh, randzaken speelden. Men, uh, uh, uh, dat weten we, maar dat, uh, daar kunnen wij verder niet zoveel mee. Uh, over het voetballen ben ik natuurlijk niet tevreden de eerste helft. Maar ik moet wel zeggen, dat uh, uh, wij spelen wel een bepaald systeem. Uh, en als je dan zelf niet voetbalt, ja, dan kom je een hele grote ruimte verdedigen. En, en dan weet Ajax wel gebruik van te maken. Dus, Ten ja, de tennis deed Ajax dat fantastisch. En ik vond dat wij als we aan de bal waren uh, niet zelf probeerden te voetballen. En naarmate je de eerste helft dan alleen maar achter de bal aanloopt... dan heb je daarna ook niet echt macht om zelf aan voetballen toe te komen. Dus ik had niet het gevoel dat we dat de tweede helft uh, konden veranderen op dezelfde manier. Dus hebben we, hebben we het iets anders gedaan in de tweede helft. Dan werd het werd wel een wedstrijd en uh, hebben wij ook de nodige kansen gehad. En uh, ja, hebben we toch wel het punt eruit gesleept, laat ik het zo zeggen. Maar al met al, uh, op basis van de eerste helft... had Ajax ijs gewoon moeten winnen. Als je het hebt over, over dat voetballen... want je stond ook steeds de coach in de eerste helft. Volgens mij om verder naar voren te gaan... zei je volgens mij ook wel tegen Kali af en toe. Um, was het angst? Toch een soort van respect? Angst voor Ajax? Nee, het is geen angst dat we niet aan voetballen toekwamen. Maar um, we voerden het gewoon niet goed uit... op momenten dat we aan de bal kwamen. Uh, om te beginnen... Uh, uh, als Mike drie stappen naar voren doet, is hij bijvoorbeeld Siem de Jong al kwijt... in plaats van op de lijn blijven en dan kan Siem de Jong druk gaan zetten. Hele kleine dingen. Het middenveld wat, wat, wat niet goed bewoog. daar kwamen we niet aan voetballer toe. Gaan jullie anders spelen in de tweede helft? U plant erbij met drie spitsen in plaats van twee. Is dat dan het geheim waardoor het beter gaat lopen? Nee, in principe was het verdedigend 4-1, 4-1. En als we dan aan de bal zijn, ja, dan wordt het 4-3-3. Maar we hebben wel eerst het verdedigende goed neergezet, 4-1, 4-1 omdat ik het gevoel had dat we het voetballend vandaag, niet, het voetballen vandaag niet, uh, niet ging lukken. We geven uh, vier, vijf kansen weg. Dus dan moet je wel eens zorgen dat je compact staat en, uh, en dat je dat voor elkaar hebt. En toen dat gebeurde, konden we zelf ook een beetje aan voetballen toekomen en wat kansen creëren. Dus de tweede helft is het wel een wedstrijd geworden. Jouw Wouters vertelde dat dus allemaal na afloop van Utrecht Ajax wedstrijd begon en eindigde in 0-0.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 Au premier Lubbers erkent dat het terugstorten van geld van pensioenfondsen naar de werkgevers in de jaren 80 en 90 een verkeerde beslissing was. In Buitenhof zei Lubbers dat de werkgevers er destijds om vroegen omdat er een overmaat aan middelen was. Werkgevers vonden dat ze recht hadden op een terugbetaling omdat ze ook een groot deel van de premies had betaald. In een supermarkt in Leeuwarden is een man opgepakt die om onbekende reden tientallen flessen heeft stuk gegooid. Volgens de politie heeft hij flink wat schade aangericht... De bedrijfsleider werd ook door de man bekogeld, maar raakte niet gewond. De politie heeft nog geen idee wat de vandaal bezielde, hij zit vast. En in de Franse Pyreneeën bij Bannière du Luchon... hebben vanmiddag zo'n 80 toeristen vastgezeten in een kabelbaan. Door technische problemen bleven de cabines stil hangen... en hingen de inzittende tientallen meters boven de grond. Ze zijn door reddingswerkers naar beneden gehaald. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, dat kerstweer dat hoort u zo van mij eerst de komende 24 uur.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 En morgen kennen we dan uiteindelijk een tweedeling, met vooral in het westen en noorden regen, in het oosten en zuiden is het droger. Het wordt zo'n 9 tot 12 graden, net als vandaag, erg zacht dus. Qua wind verandert er wel het een en ander. Vannacht zwakt de wind af, morgen vroeg staat er heel weinig wind, maar in de middag wordt de wind zuidwestelijk en neemt toen matig tot vrijkrachtig bovenland en aan zee komt er dan een windkracht 6 te staan. En dan nu de kerstdagen. We gaan een groene kerst tegemoet, maar waarschijnlijk had u al niks anders verwacht. Middagtemperaturen liggen rond 8 graden, lokaal nog ietsjes hoger. Het is flink bewolkt. Op eerste kerstdag regent het soms, op tweede kerstdag heeft de eerste dag een wat meer buiig karakter. En dan zien we ook af en toe wat zon. laatste voetbalwedstrijd van het jaar 2012 in de eredivisie VVV, Roda, JC en Joutkamp. En over kerstmis gesproken, heb je ook zo'n kerstmuts op? Want heeft een half publiek volgens mij, hè? Ja, nou, ik neem niet. Dus oh ik jammer. Ik diegene jammer. zonder. Ja, had je graag gezien, Jij bent he? die ene die ik zie zonder. Ja, dat is. precies. Ja. En je hoorde net uh, bij het weer dat het uh, alleen in het Zuidoosten regent. Nou... Ja. Uh, Venlo en Zuid-Oosten. En laat dit nou net het enige stadion zijn waar je als uh, commentator in de regen zit. Dan als je, het, uh, moet je muts op doen. Ja, eigenlijk wel, maar ja, ik heb mijn bril op, dus dat scheelt. Uh, het staat 0-0. We zijn uh, bezig in deze wedstrijd uh, ruim twee minuten. En uh, laten we hopen dat de doelpunten vandaag bewaard zijn voor deze wedstrijd. En dat we kunnen genieten van een, uh, een mooie wedstrijd. Het uh, Limburgs onder nummer 14, VVV Venlo... Tegen ja, nu nummer 18 door het puntje van Willem II, uh, uh, Rode ISC. En dat doet pijn hoor. Dat, uh, niet alleen dat VVV boven de man uit Kerkrade staan... maar ook het feit dat ze dus als laatste nu staan. Nu is uh, VVV voor het eerst weg, maar opgevangen door Danilo. Hij is uh, Bobby Cullen en uh, is het uh, balbezit voor Danilo. De verdediger, centrale verdediger van Rode ISC. verdedigt slecht uit. Wordt opgevangen door de Japaner Utsa... Uh, en die heeft de bal uh, gepaast. Maar ook dat uh, wordt slordig uh, bewerkt. Maar nog slordiger is Danilo. En de eerste echte grote kans is daar voor Guus Joppe, Die de bal via keeper Curto over het doel schiet. Maar wat was dat slecht verdedigend werk van uh, Rode AC. De eerste echte hele grote kans is daar. Voor VVV Venlo. En het is uh, dat Guus Joppen die de bal best redelijk inschoot. Maar toch nog het rechterbeen raakt van keeper Curto. De hoekschop is het gevolg. Vanaf de linkerkant gaat, uh, zijn de koppers mee naar voren. Waaronder Rüsseler en Forstermans. Uh, en de bal gaat uh, richting Forstermans. Maar die kan niet koppen. En dan is de bal weggewerkt. Barry Maguire heeft de bal gepaats. De opening is aardig. Van VVV Venlo tegen Rodier C. Maar het staat nog 0-0. Gaan nou, we weer naar het waterpolo. Polarbiers BZC, Bob van de Tak. Ging maar gelijk op, hè? Ja, en het is gelijk gebleven na vier oh. periodes, dus we krijgen een verlenging zometeen. Twee keer drie minuten en als het dan nog gelijk is, ook nog strafworp hier, dat zou helemaal wat zijn, maar knap hoor van Polar Beers dat het zo lang gelijk tred houdt met BZC en sterker nog, Polar Bears had die beker lang kunnen hebben, want ze kregen een paar enorme kansen nog in de slotfase van de wedstrijd. Richard Van Eck alleen voor de keeper, maar hij faalde oog in oog met Robert Berskers, die een uitstekende redding verrichtte en en even later ook nog aanvoerde Jeroen Cavalier. Vrij voor het doel, maar hij schoot over. En zo heeft Bears de kansen gehad om die beker al in beslag te nemen. Maar dat is dus nog niet gelukt. Verlengen zometeen hier in Alfa aan de Rijn tussen BZC en Bears. Soms denk je afblijven van die mooie oude klassiekers, maar dit mag hoor. James Morrison, a place in the sun. En, uh, a place in the sun en die houtkamp, die heb jij geloof ik niet op dit moment. Het is a place in the rain. Net niet, maar wie weet over een, een anderhalve week, Tom. Ja. Het is uh, 0-0 na acht minuten spelen bij... VVV tegen rode JC 0-0. Niet sterker VVV dat uh, veelvuldig ten aanval trekt. Uh, maar uh, nog niet heeft kunnen scoren. Eén goede counter gezien met een mooie paas van Hupperts richting de loge. En dat levert ook niets op. Maar nu is uh, VVV weer gevaarlijk. Wat heet gevaarlijk? Schot is helemaal niet zo van Yuki Otsu, de Japanner. Maar ook zijn schot gaat uh, langs het doel en over het doel van keeper Niki Maimpa van VVV Venlo. Ja, Roda, ongelooflijk uh, matige cijfers staan. Je staat niet voor niets, 18e. Negen keer op rij niet gewonnen. En uh, dus heeft Ruud Brood, de trainer van JC, ingegrepen in de opstelling. Neem het, niet in de basis. Ramzi niet. Soets in, allemaal op de bank. En Afane speelt nu bijvoorbeeld op het middenveld. En ook Guus Hupperts mag in de basis beginnen. En bij VVV Venlo, daar gaat het allemaal redelijk. Seip is alleen geschorst, dat is jammer voor hem. Uh, maar voor de rest uh, eigenlijk de bekende voetballers van de Venlonaren. Het is gezellig in het stadion, nu even rustig. Maar voor de rest is het wel uh, feest. Een half carnaval, uh, carnavaleske sfeer. Als uh, de bal weer de diepte ingaat. Met uh, balbezit voor Kullen. Voor VVV Venlo. Heeft uh, tegenover zich. Biemans en probeert er langs te gaan. Hij heeft nog altijd de bal aan die linkerkant. Hij speelt hem dan even terug. En dan kan de voorzet mogelijk gaan komen. Nee, de bal wordt helemaal breed gegeven. Dat is een goede bal. Want de bal kan binnendoor doorgepaasd worden door Joppen wilde ik zeggen. Maar de bal komt niet aan bij Maguire. En dus kan Rode EC uitverdedigen. doet het ook zwak. Maar toch, het staat 0-0 na een kleine 10 minuten spelen bij VVV Rode EC. Gaan ja, wij het hebben over de half één wedstrijd. een van die twee wedstrijden, RKC Willem 2-0-0. Toch een lichte teleurstelling natuurlijk voor de thuisclub te meer. Daar zijn vanaf de 38e minuut tot aan de 91e minuut... met een man meer speelde Jallo, twee keer geel voor Willem 2. En toen dus heel lang 11 tegen 10, maar toch gewoon 0-0. Jeroen Elsof praat daarover met de RKC-trainer Erwin Koeman. Ik las uh, vooraf dat je had gezegd dat uh, het resultaat van deze wedstrijd... jouw uh, uh, humeur met de kerst zou bepalen. Nou, hoe is die humeur nu? Nou, we vandaag vond ik wel een mindere dag. En, uh, en ik vond dat te veel spelers onder hun kunnen presteren. Ik had ook wel het gevoel dat sommigen al uh, met de kerst bezig waren. En, uh, we hebben drie uh, mogelijkheden gehad uh, vandaag in de wedstrijd. Te weinig vond ik. En, uh, maar te veel spelers liepen uit hun positie. Te veel spelers uh, liepen te veel met de bal omdat je als je dan tegen tien man speelt krijg je meer ruimte. Maar dan wordt het voor, meestal voor de voetballers moeilijker om te voetballen. Omdat ze met de bal gaan lopen in plaats dat ze de bal spelen. En uh, dat hebben we niet goed gedaan. En, uh, dus ik, uh, ja, uh, al met al kan ik wel leven met de uitslag. Want uh, we hadden nog een dag kunnen spelen, maar dan hadden we nog niet gescoord. Is dat dan ook net een beetje het gebrek aan geluk dat je de kansen die je krijgt er niet inschiet? Ja, maar dat is niet alleen maar geluk. Uh, dat geeft ook aan dat, uh, dat als spelers anders uh, gaan doen dat ze normaal doen. Dat ze dan eigenlijk gewoon een hele matige speler zijn. Ja, je zei uh, een paar vragen terug. Ik had ook het idee dat er al een aantal spelers met, met de kerst bezig waren. Je hebt een geweldige spits. Dat laat hij uh, wekelijks zien. Hij heeft hem heel veel doelpunt gemaakt. Ah, hij, wat, wat was er met hem aan de hand vandaag? Want hij leek vaak geïrriteerd. Hoe zit dat? Nou ja, dat is... Uh, uh, uh, uh, ja... Hij moet een bepaalde irritatie over zich hebben. Maar dat mag niet uh, leiden tot uh, gele en rode kaarten zoals vandaag. En, uh, ik denk dat hij ook maar even bij zichzelf te raden moet gaan. Want wat hij uh, vandaag laat zien was ook absoluut niet goed. Hij had wel voor ons uh, minimaal uh, één goal moeten maken. Alleen uh, als dat niet lukt of hij wordt een keer verkeerd aangespeeld. Ja, dan, dan, dan, uh, dan is hij geïrriteerd. Alleen ja, dat moet hij eruit uit zijn spel halen. Want... Ja, anders denk ik dat hij nooit verkocht wordt. Nee, bovendien, hij loopt het veld af. Nou, hij schopt hier de deur van de ingang van de kattekomben bijna in drieën. Is dat gedrag dat jij moet tolereren? Nou, ik, heb, ik wist het helemaal niet. Ik, ik hoor het net en ik zie, ik zie dat gat nu. En uh, dat is echt uh, belachelijk. En uh, daar zullen we hem ook echt op aanspreken. Ja, is hij daar gevoelig voor, voor, voor, uh, voor als je hem daarop aanspreekt? Het interesseert me niks of hij daar gevoelig voor is. Uh, dat kan niet dat zei erwin koeman en die spits hoe heet hij ook weer chevalier heette die trapt een mooi deurtje door midden inderdaad we gaan naar bob van de tak Polarbiers bzc gelijk geëindigd verlenging bekerfinale nederlands waterpolo ja, Het is nog steeds gelijk. We zitten in de slotfase van de eerste verlenging. De eerste drie minuten verlenging. Niet gescoord nog. 10-10 dus nog steeds de stand. En BZC gaat nu in de aanval. Via Lars Gottenmaker, de lengshander. Dan weer een mislukte paas. Ja, het valt me toch allemaal niet mee. Wat BZC hier vanmiddag laat zien. De ploeg kan veel beter. Maar is absoluut niet in topvorm. En Polar Beers zou daar eigenlijk van moeten profiteren. Gaat nu nog een keer in de aanval. In de slotse Konde. oh ho, ho. wat een schitterend doelpunt zeg van Fabian Van Roy die probeert het gewoon vanaf de linkerkant. Hij ligt midden in het bad. En een boogbal is Robert Beskers te machtig. Wat een fantastisch doelpunt. In de slotseconde werkelijk van de eerste verlenging is het 11-10 voor Polarbeers. Wat een schitterend doelpunt. En hoe dit ook verder afloopt. Dit is het doelpunt van de middag. Dat is duidelijk. Fabian Wanderooi brengt Polarbeers op voorsprong tegen BZC. Het is 11-10 en de eerste verlenging.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 Which is I've been now Met disconnected. We gaan weer naar VVV, Roda, JC en N. Jij zei dat al, dat Roda staat zo laag op de ranglijst. Toch is het relatief rustig daar, hè? Uh, ja, nou ja, rustig. Uh, wat ruzie tussen de technisch directeur uh, die uh, zich ziek heeft gemeld. De heer Wilaard, vader van uh, de speler, Robbie Wilaard die nu op de bank zit. Maar voor de rest redelijk rustig. Maar ik denk dat in de winterstop er toch nog wel aardig wat... Uh, gesproken zal worden, onder andere met Ruud Brood... en ook om te kijken of de ploeg toch versterkt kan worden. En dan wordt er altijd weer een beroep op Nol Hendricks gedaan. Eh, zeg maar de suikeroom en de grote man jaren geleden... die zich terug heeft getrokken bij Rodi SC. Maar toch met ledenogen zal moeten toezien... dat de ploeg zo ver weggezakt is en dat het echt in de gevarenzone is. staat 0-0 na 18,5 minuten spelen bij VVV Roda. Het is wat rustig. Eh, overigens de laatste overwinning... ik zei het al, negen wedstrijden op rij niet gewonnen... maar de laatste overwinning was thuis tegen VVV, toen was het 3-0. En nu dus uit tegen VVV staat het 0-0. Weinig kansen, weinig mogelijkheden gezien. Het veld is ook dramatisch slecht. Uh, in ieder geval vergeleken met Nac Breda is dit een, uh, een veldje om van te spullen. Maar het is wel heel slecht omdat het heel hard geregend heeft... en veel spelers moeite hebben om op de been te blijven. Het tempo ligt laag, nu wel heel laag. Want mijnpa, de keeper van uh, VVV, heeft de bal heel rustig meegegeven aan Russelaer. En Russelaer gaat in de diepte zoeken naar uh, de spits Kullen... maar die wordt niet bereikt... En dan in tweede instantie gaat Cullen weer de lucht in. Bint wel het kopduel. Maar wordt overgenomen door Laurent Delorge. En Delorge, ooit nog spelende Ajax in een lang ver verleden. Uh, kan de bal naar voren spelen, maar doet dat niet goed. Vandaar dat hij ook bij Ajax niet echt is doorgebroken. Balbezit voor VVV, dus een aardige aanval. Die uh, heeft de mogelijkheden waar het niet dat Danilo ertussen zit... en ten koste van een inworp de bal over de zijlijn uh, speelt. En dus mag VVV gaan gooien na 20 minuten spelen... bij een 0-0 stand tegen Rode SC. Kijken wij nog maar eens terug op Utrecht. Ajax 0-0. En Ajax-voorwaartsen mochten zich dat aanrekenen met name voor de rust. Een van die voorwaartsen heet Dirk Boerichter. Ragnar Niemeijer praat erover met hem. Ja, Dirk, als er schuldigen zijn vandaag bij Ajax... als het gaat om die kansen, dan hoor jij er zeker bij, of niet? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Ik heb ook wel aardig wat kansen gehad en ook aardig wat gemist. Ja, zuur. Sure. Uh, we mogen wel trots zijn als team dat we natuurlijk in die positie komen de kansen te creëren. En ik denk dat er heel mooie aanvallen bij zaten. Alleen ja, het belangrijkste in voetbal is dat je goals maakt. En, uh, dat moet je natuurlijk niet vergeten. En gebeurt dat wel, dan, uh, dan krijg je het nog heel lastig. verzorgt iedereen bij, is dit nu een geweldige kater? Of zeg je van, nou ja, we staan er een stuk beter voor dan vorig jaar. Het valt wat dat betreft wel mee. En normaal win je deze dan wel. Dit is een klein bedrijfsongeluk. Nee, nah, dit is maar geen kater. We hebben gewoon laten zien dat we heel goed gevoetbald hebben vandaag. Um, het enige ja, nadeel wat je... Ja, wat er aan de wedstrijd op te merken valt, is dat we gewoon de kansen niet afgemaakt hebben. Maar uh, nee, kater helemaal niet. We zijn gewoon goed bezig met z'n allen. En, uh, uh, we hebben gewoon echt een winnaars mentaliteit. Ik wil met z'n allen voetballen willen winnen. En uh, nee, goed, dat het dan nu een keertje tegen zit, dat, dat kan gebeuren. Dat hoort erbij misschien ook wel. Maar in ieder geval, uh, de potentie is er. En uh, daar gaan we gewoon uh, in 2013 mee door. Hoe is het met jouzelf, met je lijf? Want je staat nu alweer een tijd lang in de basis. Uh, ongemerkt bijna zou ik zeggen. Hoewel, het gaat goed hè. Uh, ben je helemaal fit, 100% en dat blijft ook zo? Ja, ik voel me, voel, me, voel me goed, ik voel me fit. Ik kan de uh, wedstrijden gewoon uitspelen. En uh, mijn rug, dat is gewoon echt verleden tijd. Daar mag ik me geen last meer van. Ik weet uh, nog wel dat de trainer in het begin zei... dat ik misschien uh, in het seizoen met 20 wedstrijden kon voetballen. Ik heb er nu al uh, 21 op zitten volgens mij. Dus uh, dat betekent dat ik de tweede half niet meer mag voetballen. Maar uh, nah, dat is gewoon uh, larykoek of ook we het zeggen. Wat was het nou precies? Uh, een uitsteksel van een wervel. Er zat eerst een barst in en later is hij, is hij gebroken. Ik heb er twee gehad. Eentje onder in de rug en eentje iets boven in de rug. Um, ja, puur toeval, maar ja, ik kan het ook puur pech noemen eigenlijk. Maar uh, nee, ik ben voor beide gewoon uh, volledig hersteld en uh, ik heb niks gelast mee. Dirk Boerichter zei dat. 0-0 de spelers met Ajax bij Utrecht vroeg op de middag. Bob van der Tak kijkt al heel lang naar de bekerfinale bij het Waterpolo. En er was enig licht tussen de ploegen. Hoe is het nu, Bob? Ja, het is 12-10 voor Polarbeers dat de beker dus bijna te pakken heeft. Want het duurt nog maar een seconde of 40 En de stoppen bij BZC die zijn inmiddels volledig doorgeslagen. Twee rode kaarten. Eerst één voor de assistentcoach. En zojuist ook nog Matthijs Lucas. Een rode kaart, een directe rode kaart van de scheidsrechter... vanwege aanmerking op de leiding. Lucas vond dat er een overtreding op hem werd gemaakt... vlak voor het doel van Polarbeers. maar de scheidsrechter liet gewoon doorspelen. En dat kon... Lucas niet verkroppen en nu mag hij dus helemaal niet meer meedoen. En dit kan natuurlijk niet meer fout gaan voor Polar Bears. 20 seconden nog op de klok. De toeschouwers, de fans uit Ede op de tribune... die bouwen alvast een feestje hier in het gloednieuwe zwembad Aquarijn van Alfa aan de Rijn... waar Bears dus voor een sensatie gaat zorgen. Want zo mag je het toch wel noemen. BZC op voorhand, de grote favoriet. Op papier veel meer kwaliteit, maar in de praktijk hebben we daar niets van gezien... De laatste tien seconden zijn inmiddels ingegaan. Het aftellen is begonnen. En dan nog een misser daar van BZC. Bal op de paal. En dan staat de klok op nul en heeft Bears de beker voor de vierde keer in de clubhistorie. De laatste keer was in 2006 en nu hebben ze hem opnieuw te pakken. En dat is een prestatie van formaat John Schermburg. De coach, die doet het weer, werd al eens kampioen met Polar Beers in 2005. En nu heeft hij ook de beker. Hij ligt inmiddels in het water, zoals dat hoort in het waterpolo. Maar wat een prestatie van Polar Beers. Het verslaat na verlenging, landskampioen BZC met 12-10. In het voetbal van vanmiddag. Feyenoord won uiteindelijk dus pellen. 1-0, 1-1 Van Dijk, 2-1 Pellen. Hij weer in de 88 e minuut. ze wonnen van FC Groningen. Dat dus lang, lang mocht hopen. Maar uiteindelijk met lege handen terug de bus in moet. En met 20 punten de eerste seizoenshelft afsluit uit 18-wedstrijden. Feyenoord-Groningen, 2-1 dus. Uh, Jeroen Guter praat erover met Groningen-trainer Robert Maaskant. Robert, jullie kwamen dichtbij een punt, maar uiteindelijk lukt het niet. Ben je boos? Nou, we kwamen zelfs nog dicht bij drie punten volgens mij. Als Michael de Lille dat, dat balletje op de lijn binnen tikt... staan we gewoon voor een minuut of zes verduid hoor. Uh, nou, ik ben niet boos. Ik vind dat wij gedaan hebben wat we moesten doen. We hebben Feyenoord in de eerste helft het initiatief gelaten... maar dusdanig compact gespeeld dat we geen kansen hebben weggegeven. En de tweede helft na de 1-0, na de goal van Feyenoord zijn we uit onze schulp gekropen. En dit vind ik dat we een, een prima wedstrijd hebben gespeeld. Met een, een gelijkmaker. Nou goed, dan moet je een beetje de mazzel hebben dat je nog 2-1 zel, maakt zelfs. En helaas krijgen we dan Deksel nog op de neus. Maar ik, ik vind dit wel, wat we de tweede helft hebben laten zien, daar ben ik heel tevreden over. Met name de, de instelling, de vechtlust. Ja, nou ja met power spelen, met overtuiging. Ik hoor iedereen praten over dat, uh, dat Feyenoord een zware wedstrijd heeft gespeeld. Maar wij hebben net zo'n zware wedstrijd gespeeld. En een dag later? Ja, dus uh, ja, wat ik dan gezien heb van mijn spelers. Dan vind ik het heel knap wat ze gebracht hebben. Hoe kijk je terug op de eerste helft van het seizoen? Uh, nou, Ik vind dat wij te weinig euforiemomenten hebben gehad. En wat ik daarmee bedoel is uh, dat je gewoon wat vaker je thuiswedstrijden wint. Wat gekund had. Uh, nou, dat het voetbal wat beter mag in zijn geheel. Maar kijk, simpelweg het aantal punten wat we gehaald hebben is, uh, praat ik even over de helft, dat je 20 punten haalt na het seizoen van vorig jaar, wat helemaal dood zat bij Groningen. Daar ben ik niet eens ontevreden over. Maar ik denk dat wij het nog veel beter kunnen. En dat hebben we vandaag de tweede helft bij Vilbert gezien. Ten slotte, er is veel gesproken over de nieuwe gedragscode die is opgesteld door de KNVB. Hoe sta jij dat daarover?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 Robert Maaskant, trainer van FC Groningen, verliezend bij Feyenoord. We gaan naar VVV, Roda, JC. En uh, ja, als VVV wint Andy, dan hebben we dus toch eigenlijk wel een heel uh, leuk slot. Want ja, dan staan ze er heel fatsoenlijk voor, hè. Ja, dan gaat het helemaal niet zo slecht. Maar helaas een, een incident op de tribune. Een of andere eencellige uit, van het Rodakamp, zeg maar. Gooide een enorme vuurwerkbom naar beneden. Zij zitten hoog en beneden zaten heel veel mensen met kinderen. En die tribune is helaas leeg moeten gehaald worden omdat het te gevaarlijk werd. En waarom moet zoiets gebeuren? En waarom treedt er nou niemand uh, een beetje sociaal op... die in de buurt van zo'n idioot staat... die zo'n uh, enorme bom gooit? Het is ook veel rustiger geworden meteen. De sfeer is meteen verknald uh, door zo'n uh, debiel. Uh, maar goed, het uh, spel gaat wel verder. staat 0-0. En balbezit is er voor uh, VVV. Dat iets sterker is en uh, probeert te gaan scoren. Barry Maguire, goede voorzet, maar wordt weggekopt door Biemans. Opgevangen, kan uh, geschoten worden. Ja, dat kan geschoten maar de bal gaat naast het doel van Korto. Het staat na 27,5 uur spelen 0-0 bij VVV Roda. 0-0, dus het is dus de vierde en laatste wedstrijd van vandaag. Twee eerdere wedstrijden eindigden in 0-0. Ik zeg het nog maar eens, Utrecht, Ajax en RKC Willem II de half wedstrijden. En Feyenoord haalde mooie belangrijke punten thuis tegen FC Groningen. Tweemaal Graziano Pelle, lekker om nog eens uit te spreken. Scoorde tweemaal Feyenoord, Groningen 2-1. VVD-europarlementariër Hans van Balen over Europa, crisis en de VVD. Gewoon de hand op de knip. Dinsdag, eerste kerstdag in KRO Goedemorgen Nederland. En de rest van het verhaal is dat je minder in het geheel zou moeten uitgeven... minder overdagsuitgaven, minder subsidies. Dan zul je dit probleem niet hebben. Eerste kerstdag in KRO Goedemorgen Nederland om half tien. Ik weet 100% zeker wat het kabinet wil. Ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.